Volgens Rosenthal heeft de raad nog te veel een band met alleen het oosten van Libië en niet met het hele land. Gisteren erkende Duitsland in navolging van de meer Frankrijk en Italië de overgangsraad in Benghazi als legitieme machthebbers in Libië. Berichten dat ook het Verenigd Koninkrijk het heeft gedaan, zijn volgens Rosenthal onjuist.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 Er staat 146 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. Richting Den Haag tussen Rolof-Arensveen en Dorp 11. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 8. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 5 en bij Maarsbergen 4 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer 4 en verderop voor de haag nog eens 4 kilometer. Aan 15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 8 kilometer. Bij Sliedrecht is de linker reis ook dicht. A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knopentredigseplein 5. A27 Breda-Utrecht tussen knopen de Evelingen-Lunetten ook 5 kilometer. En op de A28 zolder richting Utrecht tussen strand Nulde en Leuze-Zuid 15 kilometer langs rijden. En 15 maasvlakte Rozenburg bij de Thomastunnel zijn twee rijstroken dicht. Er staat een vrachtwagen stil. Daar staat nu 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll Excuse Laat in 1972 en uh, toen wist je dat het een hele grote ging worden. I wanna be where you are. Roemendaal op 188 fm en Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Oh, Aldo, jij hebt een uh, bericht. Ja, uh, vanavond in uh, Mango's uh, boek club. Het uh, is er er een 6 uur bij welkom. En dan je daar salsa langsje. We krijgt daar een workshop over salsa. En na is een salsa feest. Wel, ik, uh, dus kom langs vanaf 6 uur in Mango's Beach Bar. Beach Bar toch? Grijp dat goed Kan ook. hebben Mango's is gewoon bekend yes. ja. hier oh in Straatburg. Mango's. Lekker, lekker hé. Vertel nog even, gedeeld nog een keer. En voor dit moet even duidelijk zijn. Ja, ja sorry. Ja, maar nee, ik denk niet aan Vanavond, vanaf 6 uur ben je van harte welkom in Mango's Beach Bar <laughs> Ja En ik kan je um, dansen in uh, Salsa een je prijving en daarna is het lekker zwemmen met Salsa muziek Dus in nou, dan Salsa dansen gaan we 6 uur in Mango's Beach Bar We gaan het proberen, Balouk! En down and dirty uh, The work is paid It's the baby bitch it down and hurt it better. Come sort of... De luister naar zondag in de kernland en we gaan even twee uh, sportberichten behandelen. De PSV-verdediger Francisco Maza Rodriguez kan na uh, twee jaar gesloten worden. De 29-jarige Mexicaan is verwikkeld in een dopingaffaire. staan met nog vier internationals vorige maand bij een dopingtest positief gevonden op het verloren middel rol. Dat gebeurde voorafgaand aan het toernooi om de Gold Cup. Het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika. Waar Mexico zijn titel verdedigt. De Mexicaanse bond heeft de spelers voorlopig gesproken. Maar vermoedt dat de positieve test is veroorzaakt door het eten van bedorven of vervuild vlees. Presumimos que no hay ni responsabilidad ni negligencia, sino un accidente. Presumimos que fue por una ingesta de, de esta naturaleza en, los, en el menú de los jugadores de los días previos a la toma de muestra. Hubo carne y pollo en los menús. Es una presunción. Por ahora viene una etapa muy dura, que es primero het komt dus meer dat de Mexicaanse Bond denkt dat het komt omdat de spelers besmetten vlees hebben gegeten. Of kip, hè? Ja, of kip. En ze gaan het nu tot de bodem uitzoeken. Massa Rodriguez van PSV. En dan is wel apart dat het vaak iets is met tijd. Net als laatst met. Ehek de Ehek de Teria. We gaan daar ook vanuit de koek komen naar de Maat. En dan oké. En dan bij de Tauke te zijn. En dan denk van nou, weet je. Hoe zit het nou? Je ja, gaat veel mensen met maar eten, maar ja. je kan eten zo makkelijk een schuld geven. Ja. Ze, ze zeggen niks zeg, ze doen niks terug. Ze moeten een keer voor hunzelf opkomen met eten. Het kan Ik heb ook Ja, ik het eten. Ja. De Grand Prix van Bagrijn gaat dit jaar definitief niet door. Het oude Arabische land staakt de poging om de Formule 1 race alsnog te kunnen houden. De grote prijs van Bagrijn werd dit voorjaar geschrapt wegens de politieke onrust in het Gelofstraatje. De Internationale Automobielfederatie, FIA, besloot vorige week de race naar eind oktober te verplaatsen. Daar kwam veel kritiek van de teams en de rijders. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid en over de politieke situatie in het land. Volgens voormalig VIA-president Max Mosley wordt het evenement zelfs gebruikt. Ik denk dat sporting wordt het to landen which has less than perfect human rights record. But it's you cross the line when the government of any country is actually using the sport as part of the mechanism of suppression or the mechanism to infringe you know. De organisatoren van de grote prijs van Bahrein hebben laten weten zich terug te trekken in het belang van de sport en kijken er wel naar uit om de teams en rijders en fans volgend jaar te verwelkomen. Uh, Misschien gaat je uh, Twente mogelijk verlaten. De Belg heeft uh, Twente laten weten dat hij een aanbieding uit Saoedi-Arabië op zak heeft. Prodoen kwam uh, vorig jaar naar Endstede en met de club de KVD beker en Johan Cruijffschaal. Bovendien was Twente tot op de laatste speelde verwikkeld in de strijd om het kampioenschap met Ajax. Verslaggeer Joep Schreider vroeg op mensen met de situatie rond Prodoen. Voelt de voorzitter van, van Twente zich bijvoorbeeld in de steek gelaten? Nou, een klein stukje van het interview. Gelaten. Even kijken hoor. Uh, we hebben natuurlijk ook. Een andere versie, dat is uh, deze. Even kijken, sorry, we hebben hem zo. Ja, komt hem! Jo, ben je in de steek gelaten? Nee, dat voel ik helemaal niet zo. Kijk, dit is de derde trainer in vijf jaar die weggaat. Ja, zo werkt het eigenlijk uh, uh, in het voetbal. Dus ja, jammer, maar uh, ja, ik ben er eigenlijk heel realistisch in. Dat we hem ook kunnen bouwen, dat een contract. Ja, dat, dat kan je wel zeggen, uh, Joep, maar uh, als, je, als je erbij bedenkt dat een man uh, vier, vijf keer zoveel of zes keer zoveel meer kan verdienen, ja, dat, moet je niet, dat, dat, dat kan je niet doen. Dan, krijg je, uh, dan hou je verbitterd iemand als je de kans op om te gaan praten, want ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat we pas in het weekend horen uh, hoe het gaat. Het, het was maar kort voor een man van jezelf toen ik het gezegd, dat mag best de wingen van twintig worden. Je, je was heel tevreden over hem. Ja, was heel tevreden, maar dan hadden we Steve McLaren en Fred ook. Ze hadden allemaal, uh, we hadden ze allemaal graag willen houden. Maar uh, ze waren ook allemaal trainer van het jaar uh, bij ons. En, uh, en dan zijn, zijn blijkbaar alle schijnwebbers gericht op die trainer en dan, dan is die weg. Het is gewoon een zakelijke transactie, zo zie je dat. Zoals je twintig ook al staat voor nou, bijvoorbeeld een soort van loyaliteit. Ach, dat, uh... ja, ik heb dat zelf heel sterk, maar ik, bedoel, ik, ik denk dat ik toch moet opgeven dat we langdurig een, een kwaliteitstrainer aan ons kunnen, kunnen binden. Ja, dat zal niet lukken, blijkbaar. Ik bedoel, ik ben dat te idealistisch in, denk ik. Nou, goed, dat is inderdaad waar de cultuur van FC Twente, die je uh, heel erg uitdraagt, normen en waarden, loyaliteit. Ja, dat is steeds moeilijker. Misschien moet je het eens overboord gooien, inderdaad, als je op zoek wil naar, naar als je topclub wordt. Ja, nou ja, kijk, FC Twente werkt met een omgekeerde piramide, waarin de mens centraal staat. Maar ja, als de mens centraal staat, ja, dan, uh, dan uh, mag die ook... Uh, dan mag hij ook gaan en staan waar hij wil. Maar je moet mensen ook niet helemaal tegen zijn tegenhouden. En met name niet uh, degene die leiding moet geven aan, uh, aan een deel van jouw organisatie. Is het is niet zo dat je het niet erg vindt dat Preudon weggaat omdat hij niet goed zou liggen. Die geluiden hoor je vaak, die blijven maar komen. Ontken dat nou eens? Of zo, Preudon was toch goed bij FC20? Of zegt het is ook goed zo? Nee, ik ken het helemaal niet. Ik ken het geluid ook niet dat het binnen fc Twente zo is, maar dat zal waarschijnlijk via uh, de circuit zo gaan. Ik weet wel dat hij heel erg ongelukkig was met de wijze waarop hij, uh, zeg maar, uh, op een bepaalde manier bejegend werd in de Nederlandse pers. Wat hij daarmee over? Ja, daar was hij gewoon ongelukkig over. Hij snapt het, maar hij snapt het ook gewoon niet. Hij, hij, hij, hij, kent dit fenomeen niet. Over tien dagen, dan is de selectie weer bij hem, dan ga je trainen. Over zes weken Champions League. En je staat heel relaxed bij, maar je hebt geen trainer. Het boegbeeld van de club. Ja, nou ja, goed kijken, we laten ons uh, uh, niet uh, opjagen natuurlijk in dit eentje. Uh, uh, uh, het is een kwaliteitsfunctie en het kan toch niet zo zijn dat je door de tijd opgejaagd iemand er neerzet. Waarvan je dan in de komende jaren heel veel spijt van hebt. Jod Munsterman, dus voorzitter van FCZ, moet dus waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe trainer. Ze beginnen al bijna, de competitie. We gaan nu verder met Wax, Right Between the Eyes. Oh, and suddenly it wasn't me—it was right between the eyes. I've been looking but I'm I must admit, it's dark in my own mind. When I least expected it, I was hit right in <laughs> and cry just a little. Zometeen. Regio news, what is gebeurd afgelopen week. Weer in uh, Regio Zandvoortje wordt het zo meteen uh, Foster the people. He is pop it up. Kicks. You, you better run faster than a uh, bullet. Faster people, you uh, and uh, pump it up, kicks. We're going to go with the court to be In the night, on Friday and Saturday, come around. Five the a half to of A toen de Prinsen arriveerde met de auto door de eigenaar van mijn tijdelijk, waarmee het voorkomen kon worden dat een voet en vrij branden. Door de brand kunnen we niet duidelijk, maar de brandstichting wordt niet uitge uitgesloten. De bloed is daarom benieuwd of er we wellicht getuigen zijn die iets op Frans gezien of gehoord hebben. De informatie kan worden doorgegeven aan de in Haan via telefoonnummer 09008844. 0908844. Sinds de bouw van de brug zijn al elf uh, bruggen. De hebben we dat door het van vandalen. Sinds de bouw van de broek zijn al elk panelen vernieuwd. De vervanging kost €1500 euro per paneel. Dat komt dan met een bedrag van €4500 euro bij voor het verwijderen van alle beschadigde platen. Volgens een buurtbewoners zit het, uh, het nieuwe glas er ander een week in of het wordt al kapot gemaakt. Aan elke brug is wel iets verwoest. Ze, ze strappen of slaan met veel geweld het glas in. Het hartelijke zonne van zo'n mooie brug. De gemeente wilde daar dus aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade. Maar hoewel de politie regelmatig surveilleert in de wijk, heeft zij de vandalen nog niet op heterijt kunnen betrappen. Zelf de overspanningen verbinden het noorden van de brug met het zuiden en is volgens de politie een proponair route. In het weekend na het uitgaan nemen veel vennepers deze weg terug naar huis. Het is goed mogelijk dat de naar het werk zullen zijn van deze stappers. De burgemeester niet Meijer heeft maandagmiddag een werkbezoek geklacht aan Skuba Republiek. De Nieuwe Dijkschool aan de Boulevard Bernard. De die... Vergezeld werd door de gemeente secretaris Frank de Bijk en de bedrijf en contactfunctionaris Juni Jansen. eigenaar Jan van, van Voort haar scherp uitleggen wat men in deze vijf kan verwachten. Van Voorst stel dat ze het kleine een van de drie opleidingcentra in van 3. Hooplaid wordt tot werk in Deze is de locatie niet want het nergens vind, vinden we in Nederland een buitschool aan het strand. Daarna hij uit. Wat er nodig is om in drie dagen het PADI-profet te halen. Hetgeen bij Schuba Republiek mogelijk is. Niek Meijer heeft de bedoeling om regelmatig Zandvoortse bedrijven onderzoek te brengen. Om kennis te maken en te horen wat de verwachtingen van het bedrijf zijn. En laat zich een mijn keuze informeren door de jansen. En als laatste: de naam van Zandvoort, waar vorige week een felle brand heeft genoemd, zal zeker tot 1 september gesloten blijven. Ook uh, blijkt het parfum van buiten in. Contact. De schade binnen is groot. Na alle waarschijnlijkheid is de brand ontstaan door kortsluitingen in een oplader van een telefoon. Waardoor de hele keuken afbranden. De grondige inspectie bleek de schade aanzienlijk. Al mobulair als ook de vloer en misschien zelfs delen van het plafond zullen moeten worden vervangen. Daarnaast zal financiële schade nog veel meer oplopen. Want dit jaar rond het plafond loopt een hoop omzet mis met de zomer in aantocht. Tientallen geboekte feesten zijn overgedragen aan collega's strandtenthouders. Net als een aantal personeelsleden. Het is, hard, uh, het is een hard gelag voor drie Haarlemse eigenaren die wel uh, een de steun krijgen van collega's en andere zandvoerders. Ja, ja, ja, ja, ja.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 This la la la la la la la See the hero on the stage, see you dying with much grace oh. Hear LBO and Julia waking up in the Opera oh. So if you wanna have some fun, I know where it can be done So let's go to the Opera, I'll laugh about the silly crowd Oh <laughs> yeah, oh <laughs> <Yeah, laughs> <Yeah, laughs> yeah. well, the, the singing <laughs> la la la la la la. la. <laughs> the <sub> <laughs> la, la, la, la. Stay long down the line by Every night or so And I don't really want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 Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de USA, dat land bestaat niet eens. Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles terug. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Wil niet naar Schotland, daar is het te nacht. En de UNCC, dat wordt toch nooit meer van.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 Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo zag, Stond zelfs in dubio, maar ik nam geen enkel Ik heb getwijfeld over België. Stond zelfs in dubio. Twijfel zover België België België België België België België België België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 Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderijndijk 5 kilometer. En richting Den Haag bij Zoeterwouderijndijk 7. A9 ook maar richting Amstelveen voor knopende de Raasdorp 3. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 10 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Den Haag Maliveld 3. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht Oost 7. A15 Nijmegen richting Gorkum, bij Tiel 3. A27 Almere richting Utrecht, bij Hulversum 3 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Leuzenzuid zuid 10. A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam, voor het knopend Vaanplein 4 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht.